Spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk is een Duits kind op een skipiste omgekomen na een botsing met een pisteboelie, waarmee pistes worden geprepareerd. De jongen van vijf en zijn vader zagen het voertuig niet aankomen en konden het niet meer ontwijken. De bestuurder kon daar niet meer op, daarna niet meer op tijd remmen om een ongeluk te voorkomen. De Duitse jongen overleed ter plaatse. Zijn vader is met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. In de Oostenrijkse wintersportplaats Saalbach Hinterglem is gisteravond een hotel afgebrand. In het hotel zaten ruim 120 gasten uit Nederland en Duitsland. Veel van hen waren in de eetzaal toen het brand uitbrak. Niemand raakte gewond. De brandweer kon een vader en zoon die al lagen te slapen op het laatste moment uit het brandende gebouw redden. De oorzaak van de brand in Saalbach Hinterglem is waarschijnlijk een defect in de sauna van het hotel. Het Israëlische minister, ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de erkenning van de Armeense genocide de betrekkingen tussen Israël en Turkije ernstig zal schaden. Een Israëlische parlementscommissie bekijkt of er voor de Armenen die in de Eerste Wereldoorlog zijn omgebracht een herdenkingsdag kan worden ingesteld. Verschillende leden van de Knesset vinden dat Israël als natie van Joden die ook met genocide te maken hebben gehad, genocide in andere landen niet kan negeren. Israël heeft zich tot nu toe terughoudend opgesteld in de kwestie. Met de Britse prins Philip gaat het goed. Buckingham Palace zegt dat de 90-jarige prins goed gemutst is na zijn spoedoperatie aan een verstopte kransslagader. Hij moet de komende dagen wel ter observatie in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist hij de traditionele jachtpartij op tweede kerstdag. Als ervaren jager leidt Philip die jachtpartij meestal. De echtgenoot van koningin Elizabeth werd vrijdag opgenomen met pijn op de borst. Waarna hij een spoedoperatie onderging.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 Kerst! CFM! Yes. Dit is kerst met CFM. Met men. nu. De winterse 50. De winterse 50. 2011. Dit was de top 3. Was de top 3. Van 2010. Go. 3. All I want for this, love with you. 2 dromen elkaar aan. Travel was de nummer 1 in de winterse 50 van 2010. Ja. 50, 50, 50. 50. Fan brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne, vrolijke kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 49 Nieuw in de winterse 50. Binnen is het koud. Binnen is de winterse 50. 46. 46. cfmzatwoord.nl Cfm. Dit is de Winterse Vijftig. 2011 44 I'll be home For Christmas You can plan On me Half snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me. The love light brings. I'll be home for Christmas. Plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. We Hoor je op ZFM! ZFM. f m Heel lang geleden voor de allereerste keer Dat dat je moeten zien, was verschrikkelijk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 En een zwarte en een witte Ze vroegen of ze ook mochten komen babysitten Ze schonken een rolballatum en een grote vernis, Een salm in een en een aquarium en een vis De zwarte gaf aan Jozef een paar vijzen en een boor En aan Jezek een Schalke en een broekje minivoor Maria kreeg een zaksement met een grote rozenstrik En een potlood en een gommeken om te gommen kreeg een king. Wisken is geboren, alleluia, hallo. Wisken is geboren in een bakstel vol met stroom. De heilige geest die een hing daar te schijnen aan het plafond In zijn blauwe training in zijn purperen plastron Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine, we zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne De heilige geest moest lachen, hou oh, garbes sukkelaar Die kleine die is van mij, want ik was de mooie vaar Jozef gaf de geest een goeimot op zijn gezicht Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht Jezus is geboren, alleluia, allo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond.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 En trok zijn areoeltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen. Het is geboren, alleluia. De muziek voor onder de kerstboom. Dit is de winterse 50, 2011. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. ZFM brengt een vrolijke kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. 41. Dit is een overzicht van de nummers 50 tot en met 41. 50. Mama, Christmas. To me, to me, to me. 49. 43 Lees ik is geboren, halleluja, hallo Lees ik is geboren in een baksting vol bestaan Ja, good in Wens je fijne kerstdagen En de grootste kersthits aller tijden De Winterse 50. 50. 50 There is boy child Jesus Christ Was born On Christmas Day And man will live forevermore. Because of Christmas Day And they realized what they had Oh, my love, oh, my love You sent your son to save us Oh, my love, my love Winter's 50th Winter's the 50, Winter's the 50. Tuxen 50.